3 uur. Meijer met het NOS-journaal. Op het Veld in Den Haag zijn aan het begin van de middag enkele mensen aangehouden. Volgens de politie wilden ze mo mogelijk toch demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ondanks een verbod op demonstraties. Ook werden er fietsen naar de politie gegooid.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 Na protest tegen het verbod op de demonstratie... is de rechtbank in Rotterdam beplakt met bananen. De actiegroep strijd voor vrijheid... vergelijkt Nederland hiermee met een bananenrepubliek. De gele vruchten zijn met tape op en onder meer de toegangsdeur van het gebouw geplakt. Ook bij de rechtbank in Den Haag zijn tientallen bananen neergelegd. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft opnieuw een deel van het personeel het werk neergelegd. Om twee uur ging het havenpersoneel niet aan het werk. Daardoor wordt een schip dat metaal naar het Verenigd Koninkrijk moet brengen niet beladen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.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 wilde ik deze zin van Sjakkerkan gisteren al draaien. Maar toen ben ik het vergeten, Albert-Jan. Dus we maken het vandaag goed. Ja. Gelukkig hebben wij twee dagen in het weekend. Ja, meneer Vos. Ja, en ik ben het weerbericht vergeten over Albert. Oh ja, zie je wel. Ja. Maar, Waar ook zo. zo lekker een patpatje Dank je wel nogmaals voor het gesprek. We hebben er van genoten. En we weten nu weer meer. We dus gaan, uh, dat is hartstikke leuk. We gaan de reguliere programmering weer oppakken. Ja. Maar uh, het was uh, top. Uh, goed, uh, wat gaan we doen? Nou ja, over een tweetal of drietal platen krijgen we natuurlijk even Zandvoorts nieuws in het kort. Dan krijgen we dus om half vier krijgen we het weerbericht. En daartussendoor hebben we natuurlijk allerlei Zandvoorts nieuwtjes in het kort. Uh, en natuurlijk muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ja, er is er maar eentje die dat voor elkaar krijgt. En dat is Maureen, dat je gewoon het weerbericht vergeet. <lacht> Ongelooflijk. Nou, we gaan uh, lekkere muziek draaien en informatie voor Zandvoort en de regio. Zandvoort op zondag, 8 half 3. Goedemiddag. De muziek op de zondagmiddag. Dat was de uh, Police and Every Breath You Take.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 fast I knew this girl from Reno, Reno. she racked it in, yeah. made it happen, trick bought everything the whole needed, she seen the blade, and had to believe please believe it, she know what's happening, rapping and macking, making it happen, just left the bay, now we out of Seattle, If she bad enough, I might give her some action, I'm tempted, I missed the game, what's up with baby, from around the way, she was a goer, put a nigga in the bed, she can't correct, I ain't even had to hit. I'm posted,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 De zondagmiddag van in Sanford Met Sanford op zondag We zijn er elke zondagmiddag tussen 2 en 5 uur En joh, de Anthony Dansa en Big Buddy Een leuke plaat van alweer een paar maandjes geleden Nooit hit geworden Maar wel leuk om te draaien zo op deze zondag en het is tijd voor het nieuws, want uh, ja, er is weer het ene en ander gebeurd uh, de afgelopen dagen hier in Zandvoort. Nou, er zijn nog een paar dingen blijven hangen, om het zo maar eens te zeggen. Ook oh, dat, ja. Nou, het is dus, uh, kwart over drie. Ja, Goedemiddag. Waar gaan we het over hebben? Hoogste tijd. Nou, allereerst nog even. Het politieteam kust is op zoek naar getuigen van de autobrand die dinsdagavond op het, uh, de autobrand die dinsdagavond op het circuit plaatsvond. Even na half acht kreeg de politie de melding om naar het circuit in Zandvoort te gaan... omdat hier een stapel autobanden in brand zou staan. Aanrijdend zagen agenten inderdaad flinke rookwolken van het circuit afkomen. De politie en de brandweer kwamen tegelijkertijd aan... en de brandweer had de brand gelukkig al snel onder controle. Wel bleef het nog flink naroken... en werden enkele huisjes van een nabijgelegen vakantiepark uit Voorzorg ontruimd. De brandweer heeft uh, met een show vol de banden uit elkaar gehaald en de zaak geblust.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 omdat de persoon in kwestie met zijn hand in zijn achterzak dreigde, dreigend naar op de politie afstapte... voelde de agent zich genoodzaakt zijn dienstwapen te trekken. Toen bleek dat het om een neppistool ging, is de man aangehouden... en het nep vuurwapen uiteraard in beslag genomen. Vier personen zijn woensdagavond gewond geraakt bij een botsing tussen twee scooters... op de boulevard Paulus Lood. Rond kwart voor twaalf s'avonds kwamen zij met elkaar in een botsing. De slachtoffers zijn twee jongens en twee meisjes. Van de vier gewonden zijn er drie voor nadere zorg naar het ziekenhuis gebracht. Drie ambulances kwamen te plaatsen voor het ongeluk. De Zandvoortse Reddingsbrigade was toevallig bezig met een andere hulpverlening op het strandafgang toen het ongeluk plaatsvond. Een ambulance was al te plaatsen voor dat geval. Waardoor er in totaal vier ambulances bij het ongeluk waren. Leden van de Reddingsbrigade hebben hulp geboden bij het verkeersongeluk voor aankomst van het ambulancepersoneel. De komst van de mobiel medisch team, MMT, in het kort was gewenst. Maar alle traumateams waren bezet op het moment van het ongeluk. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft uiteraard sporenonderzoek gedaan. Vanwege het sporenonderzoek was een deel van de boulevard tot ongeveer twee uur afgesloten. Omdat er mogelijk sprake is van rijden onder invloed... Zal, een, zal, zal inmiddels bij beide bestuurders in het ziekenhuis een bloedblok zijn afgenomen. Een man op een elektrische fiets is donderdagmiddag gewond geraakt... nadat hij werd aangereden door een busje van een maaltijdservice.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 Toen de politie ter plaatse kwam, zag zij een, uh, zij een deur openstaan en namen zij hun positie in rondom de horecagelegenheid. Kort tijd daarna hoorden de agenten van een collega dat hij de, uh, de mogelijke inbreker uh, zag lopen op het Badhuisplein. Aangekomen op het Badhuisplein zagen ze inderdaad een man lopen die voldeed aan het signalement van de man die in de strandtent was. De man werd op heden de daad aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Dankjewel, Jan, voor het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze ZFM-app. En mocht je die app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Stamford en je blijft op de hoogte. Will this one do? Uh-huh, I know Say nasty, nasty voice I don't mean nothing al Michael Jackson en we blijven even bij de familie Jackson. Dit Zusje Janet Jackson. de En het nummer heet Nasty. Het is precies half vier. Nee, geen half drie. We zijn een uurtje over tijd, Albert Jan. Een uurtje over tijd. Dat is beter dan een maand. Ja, dat is waar. <laughs> dus nou kom erop met dat weerbericht. Het zonnetje schijnt zeker. Ja, het, het weerbericht van vanmorgen. Oké, oh, oké. Okay. <laughs> Goed, uh, over het algemeen. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar geregeld in Zandvoort schijnt ook de zon. Er is kans op een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 19 à 20 graden. Vanavond en vannacht is het wisselende wolk met kans op buien. Het koelt af naar de graad of 13. Morgen en ook dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 18 à 19 graden. Zet je raam open en haal de koele lucht in huis... Ook de rest van de week is het licht wisselvallig, maar heel normaal Hollands zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar dagelijks eh, ook kans op een bui. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. Pas na het volgend weekend neemt de kans op droger, zonniger en warmer weer type toe. Al dus Rico Schreuder. Dus we moeten weer even wachten op de echte zomerse uh, dagen. Nou, ik heb, uh, heb uh, van weer online al even de wisprachting voor, voor jullie bekeken. Maar we krijgen het nog warm genoeg hoor. Ja, ja, ja wordt het ja, veter, ja, Wordt het het zweten. Vind in de schaduw en veel smeren. <laughs> Oké, okay, nou je hebt gelijk hoor. <laughs> www.ricoweer.nl kan je het weer nalezen. Of uh, kijk ook eens op www.smeetjouwpagina.nl. En we blijven lekker bij de muziek uit de tachtige jaren... met deze van Kevin Christopher...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 J'allais t'emmener en Italie En voyage d'amour De ton bonheur, il n'attend plus que toi. Tu sais toujours Nanana, nanana, nanana Nanana, nanana na na na na, na na na na, na pas l'anniversaire de na Voici les clés pour le pas l'anniversaire de Nicolas Voici les clés pour le chaos ik verander van stad. Aan je gezondheid, aan je liefdes, aan je vreugde. Na na na na na na na na na na na na na En nou de grenzen weer open zijn, Albert, dan mogen wij ook weer franstalige muziek draaien. Ja, dat is toch wel leuk. Heerlijke, zonnige zomersmuziek op de Soffords Radio. Nou, ik kan het allemaal niet uitspreken. Ik waag me er ook niet aan, hoor. Wie is dit? Heb jij enig idee wie dit was? Doe jij de voornaam, doe ik de achternaam. Even kijken, hoor. Waar staat hij? Gerard... Le Normand. Ja. Oké, dat is alles. Dat is moeilijk. Oké. Goed Dat... viel best mee. Extra financiële steun, we hadden het met, Mo... met uh, Mo... Morin <laughs> ook al over. Ondernemers in Zandvoort krijgen van de gemeente een extra steuntje in de rug om de coro coronacrisis door te komen. De huur- en erfpacht wordt voor 50% kwijtgescholden en dit jaar wordt er geen reclamebelasting opgelegd. Ook het tarief voor belastingen op terrassen krijgt een verlaging. Dat staat allemaal in een voorstel aan de gemeenteraad die moet het voorstel nog goedkeuren. De maatregelen betekenen voor de gemeente... dat er ruim 3 ton minder inkomsten binnenkomen. Ondernemend Zandvoort krijgt harde klappen van de coronacrisis. Het toerisme, zo schrijft de gemeente... is de levensader van het kust, kustdorp. En juist deze sector heeft veel moeten inleveren... In de, maanden, in de maanden van de lockdown. Daar komt nog bij dat veel werk in Zandvoort seizoensgebonden is. Dat geeft veel druk op de ondernemers om nog iets van het jaar te maken. 629 ondernemers in Zandvoort hebben hulp gevraagd... en een aanvraag gedaan voor de tijdelijke overbruggingsregeling van het Rijk. Wij, nou. zijn, wij zijn dus ook ondernemers. Ja, ja, ja. Dus wij kunnen ook nog een keer aanvragen, toch? Uh, dit, dit, ja, we kunnen het altijd proberen, <laughs> toch? Ja, niet geschoten is al, is al. Dan. ja. Nou, in ieder geval goede regelingen ook voor de ondernemers hier in Zandvoort. En daar mogen we trots op zijn dat dat voor zich geregeld wordt. Want ze hebben het hard nodig. Ik moest naar de gevangenis, maar ik had niets gedaan.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 Ik kan niet langer blijven, ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang. De deur staat altijd op een kier, de mond, er blijft eens lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee, ik laat altijd alles open. name. Dat was het uh, goede doel. En uh, waar is hier de nooduitgang? Brengt ons bij het volgende onderwerp. Pas op. <lacht> Weet je wat een nooduitgang kost? Ja, nou, heel veel geld. 500.000 euro? Ja, ja daarom. Doe dat it. bedoel ik. Ja. Goed, nou wel iets anders. Maar het heeft ook wel te maken met het circuit Zandvoort. Want de provincie wil dat circuit Zandvoort asfalt weghaalt en het duin herstelt. De provincie Noord-Holland wil dat het circuit in Zandvoort een strook met asfaltbrokken verwijdert. Deze moeten dienen als ondergrond om tijdelijke tribunes neer te zetten voor tijdens de Formule 1. Volgens de provincie lijkt het erop dat er geen ontheffingen waren om het asfalt in de duinen te storten. Het gaat om een voornemen van de provincie. Het circuit heeft een week de tijd gekregen om te reageren. Als die zienswijze niet leidt tot een ander standpunt van de provincie, moet het circuit de strook voor half augustus weghalen. Zo niet, dan wordt een dwangsom van 300.000 euro opgelegd. Het moet in augustus gebeuren, want dan heeft het duingebied... volgens de provincie nog voldoende tijd om te herstellen... om beschermende diersoorten een winterrustplaats te bieden. Natuurorganisaties ontdekten de plak, zogeheten asfaltgranulaat... Uh, op dronebeelden van het, van het circuit... en kregen het vermoeden dat het circuit daarvoor geen ontheffing... op de wet natuurbescherming had gekregen. Daarom hebben ze een handhavingsverzoek gedaan. De natuurorganisaties claimen zelf, zelfs dat het om giftig asfalt zou gaan. Maar dat bleek na onderzoek niet het geval. Volgens het circuit gaat het om schoon, free, free as, asfalt. Onder de plek waar de tribunes moeten komen... ligt volgens het circuit een verstevigingslaag van half verhard materiaal. De strook dient een open structuur van losse delen. Robert van Overdijk, algemeen directeur van circuit Zandvoort heeft het volste vertrouwen dat het circuit en de overheid er de komende, dagen, de, de komende tijd uit gaan komen. Hij verwijst naar de aanstaande Formule 1 races waarvoor nu eenmaal veel tribunes nodig zijn. Ik begrijp dat veel partijen dit wederom aangrijpen om ophef over te maken. Feit is dat we het hier over een evenement van wereldniveau hebben met ruim 100.000 bezoekers per dag. Alle overheden zijn het erover eens dat dit op een veilige manier dient te gebeuren... Daar zijn tribunes voor nodig. Dit is altijd compleet helder geweest. Deze tribunes dienen op een veilige en stabiele ondergrond te staan. Hij wijst erop dat het circuit een ontheffing heeft voor tijdelijke onttrekking van het leefgebied voor beschermende diersoorten. De afgelopen maanden hebben we veelvuldig overleg gehad met de overheden over dit onderwerp. Het proces is altijd compleet transparant en in overleg gegaan. Op alle vlakken voldoet dit aan de normen met betrekking tot tijdelijke onttrekking van het leefgebied van diersoorten. Het betreft nogmaals een tijdelijke onttrekking, daarna gaat het weer terug naar de natuur. Het gebruikte materiaal is wederom nu ook door de provincie schoon en niet giftig bevonden... Dus tast de natuur niet aan. Buiten dat laten we uh, wel wezen... het circuit is al 70 jaar een evenemententerrein... en geen natuurgebied. Dat wordt blijkbaar nogal eens vergeten door deze en gene. Ik denk dat meneer Van Overdijk er ook wel een beetje gehad heeft. Een beetje klaar mee is zo te ja, horen, ja. ja. Klopt. Nee, maar het is uh, ook vreemd dat die, die discussie uh, weer uh, gaat, uh, gaat ontstaan... als uh, daar continu overleg over geweest is. Daarom. Dus... Goed, en er wordt natuurlijk gelijk weer aangegeven... Voor allerlei acties. Ja, nou ja, het asfalt wordt nog steeds gebruikt daarop, als je precies zo te horen Albert-Jan. Ja, ik hoor het al. Hè? Het was Klink wel goed. heel toevallig hoor dat ik deze platen klaar had staan. Echt waar. dat. dat... Niet gepland, maar toch gebeurt het weer op de zondagmiddag. Zet de filmstand voor, een hele middag. leuk dat je luistert. Albert-Jan en ik zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met de Cap Band nu. Dat was uh, de Cap Band en uh, Burnt uh, River. Ja, we gaan alweer nou uh, bijna op naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. Ja, met uh, in het eerste uur uh, gast uh, Maurien. En dan uh, vliegt de tijd in één keer voorbij, uh, Albert-Jan. Klopt. Ja, want jij hebt nog veel meer nieuws ja, nee, maar, ja, deze vind ik gewoon leuk. Die heb ik gisteren ook gedaan, maar die vind ik gewoon zo leuk. Omdat ik een, zoals je weet, pizza-fan ben. Ja. Alleen, uh, ja, een geweldig idee. Pizzaketen Domino's heeft namelijk afgelopen week de eerste pizza-bezorging per drone uitgevoerd in Nederland op het strand in Zandvoort. We testen met drones als toekomstige oplossing... om op moeilijke of meer afgelegen plekken te komen, zoals op het water... al dus de woordvoerster van de pizzaketen. Domino's uh, ziet het bezorgen van pizza steeds meer toenemen. Het aantal bezorgingsbestellingen groeide de afgelopen maanden naar boven de 80%. Ook ziet de pizzaketen een stijgende populariteit om op alternatieve plekken te eten. Thuis is weliswaar nog de meest populaire plek... maar het park en het strand groeit als locatie...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 Ik vind het een leuk idee. Ik uh, ben heel erg benieuwd. Jij gaat er eentje bestellen zo via een drone ja, Maar ze kan niet door het dak heen. Nee, dat is een beetje lastig. Moet je het raam openzetten, weet je wel. Ja, het rechte oh ja. raam staat open, dan kan je doorheen vliegen. <lacht> Geweldig. Uh, de pizza bezorging inderdaad uh, per drone. Het gaat wel heel erg verder. Maar de test was dus uh, afgelopen donderdag hier in Zandvoort. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur zijn daar nog één uur lang bij. De dus wordt op zondag, op zondagmiddag en de dinsdagmiddag voor de herhaling van dit programma. En dan tussen 3 en 6 uur zijn wij te beluisteren trouwens. Geen 2.5, maar 3.6. Dus dan gaan we tussen 5 en 6 uur zo duidelijk in. Als laatste voor het nieuws en weer van 4 uur hebben we Baltimore nog voor je. En Tazenboy, tot zo.